Wij beginnen de zogerles 139. Pagina Sadi 90. De Hasulam, de linker kolom, de regel 15. We hebben geleerd dat. Wat in dat vers stond, shabtotai, mijn shabatin, zal je na leef meervoud. Het kleinste meervoud is twee. En dat zegt hij, dat is de hoogere shabbat en de lagere shabbat De hoogere shabbat is agula, dat is de rond. Om um zich voor te stellen, yeah, dat rond betekent volmaakt. En de lagere shabat, dat is. That is in the Hochere Shabbat That is the the bina of Abu Yima, and the Lachere Shabbat That is ribua. That is firkan. Firkan beteken and beteken enzeker enzeker, zeg het uh, hoekvorming. Elke like hoekvorming is heeft uh, iets dien heeft dien in zichzelf. Dus eigenlijk is het een geweldige, geweldige ding wat wij leren hier over die twee Shabbaten. Eén is Bina en de andere de hogere is Bina en de lagere is malchut. Eigenlijk leren wij alles wat wij leren in de Kabbalah is dat, is de uh, partnerschap. Het brengen bij elkaar van malchut en Bina. Maar goed is de eigenschap van dien. Dien is geweldig. Niets, niets, niets verkeerd is aan dien. En de bina is de eigenschap van geven. Ja, van barmhartigheid. Die moest je bij elkaar... De, de schepper zag in dat het nodig is dat de wereld kan voorbestaan wanneer die beiden bij elkaar komen. Dus eigenlijk Shabbat is eigenlijk de... de realisatie, eigenlijk wekelijkse toestand van Shabbat is de wekelijkse realisatie van die van die partnerschap tussen Malchut, Din en de Barmhartigheid um, Bina. Allein, en dan hebben we die twee En dat, dat is dat werk in twee lenen, alleen zo so is de schepping geschapen, alleen op die manier hoe moeilijk het ook lijkt te zijn, alleen op die manier kan, kan, kan de, de mens lopen, alleen op die manier de mens kan zelfsupported zijn, absoluut zelfvoorzien, hij heeft niemand nodig, hij heeft rechts en links, en hij moet werken tussen die rechts en links, en dat is dan die... Uh, en dat Agula, dat is dan de volmaaktheid. Wat Shabbat betreft, is Agula volmaaktheid. Dus aan de andere kant kunnen we ook zien dat de uh, um, volmaakte toestand van mij, el, van, van, me, van elke mens, is rond. En de toestand van correctie, dat wat correctie doet, is vierkant. En hele het hele traject van de mens is om. En dat rond is dan. Er is een rond, dat is de volmaaktheid. Dat is een toestand waarbij alle oormakief al binnen is. Zelfs als wij nog niet daarvoor uh, klaarstaan. Maar dan al het ons, markmakief, oormakief, wanneer het binnen ons is. Al, of, of anders gezegd, zoals wij, zoals elke mens van boven gezien wordt, is hij rond. duidelijk rond. Dat betekent, men ziet van boven de mens dat zijn oormakief al binnen de mens is. Maar van duidelijk, vanaf boven van boven gezien, maar van beneden gezien, maar goed, die, daar zit dienim, dienim. En door de dienim kan men dat. Men, men ervaart dat als vierkant, als hoekig. Maar kijk nou, in die hoeken, de vierho vierhoek, vierhoekig, of rond, is niet altijd rond. Vierhoekig, ja, figuur is ook, staat zo, is ook in het Nederlands. Hoe zeg je dat? Vierkant. vierkant. vierkant. Oh, vierkant. Het hoeft niet dat alle, elke kant is dat alle vierkanten. Uh, nee, een rechthoek is rechthoek, ook een rechthoek. vierkant. Rechthoek, precies, rechthoek, rechthoek. De rechthoek betekent dat dit kan verschillend zijn. Oké. Okay. Dus, uh, dat moet je zo zien, dat hier natuurlijk, natuurlijk spreekt dit dan van vierkant, maar uh, in elke toestand wordt een bepaalde correctie gemaakt, ja, en steeds hoe meer, meer van die vierkanten stoppen we, als het ware, in dat, um, binnen dat rond, binnen de rond, rond dat is mijn volmaakte toestand hoe meer ik de correcties doe, hoe meer vullen wij dan die rond, uh, duidelijk, dan wordt het niet een vierkant, uiteindelijk wordt het, wordt het erg veel, net zoals uh, uh, uh, dat wordt het misschien niet een vierkant, dan wordt het dan achtkant, zoveel ja. so wordt het opgevuld, die, dat de rond, dat uiteindelijk is het, wordt het dan gmartikun, waarbij is het waarbij de, de hele rond, als het ware, als rond, als rond wordt het binnen die rond. Al die correcties maken het, dat, vullen dan de rond um, mee. Ja, in of zo. En daarmee komt men tot de Gmarticon. Dat is ook een even ding wat we hebben geleerd hier, van die twee Shabbat. Shab Shab Um, vult het rond het vierkant? Huh? Vult het rond het vierkant of het vierkant? rond? Vierkant zit in de rond, zoals je ook ons vertelt. Binnen erin. Ja, ja. Want het omringende ja, zit. Vierkant wordt als rond. Vierkant, precies. Die, de hele, rond. Dat is dan de strekking dat... Naarmate wij meer correcties doen, dat wordt steeds... Steeds meer uh, gaat die overeenkomst tonen met de rond... Uiteindelijk, natuurlijk, alles 6000 jaar, alle 6000 jaar van correctie is alleen natuurlijk vierkant. Want de schepping is vierkant. De schepping is vier stadia. De schepping is Jutke, Wafke. Dus het is, kijk, moet je zo zien. Natuurlijk is altijd approximatie, Bij benadering natuurlijk. Want rond is alleen maar één sof. Dus wanneer kunnen wij spreken van de mens? Maar telkens in elke correctie waarbij, waarbij, ik, waarbij je jezelf uh, overeenkomt, laten we zeggen, boven, elke moment wanneer wij wanneer boven het verstand gaan, dan is het net rond. Dus eigenlijk in, in de rechterlijn, als we in de rechterlijn gaan, dan zijn we net als in de rond. Rechte lijn is, is uh, licht. En het, het gevoel geeft of, of jij vol bent, etc. Maar Michael, als je een cirkel neemt of een bol neemt en je zet daarin een vierkant en je draait steeds het vierkant, vul je uiteindelijk. Precies. Ja, precies. Dan, dan voel je dus. Precies. Dan ook precies. Maak je een cirkel. Ja, ja, dan komt het wel in een cirkel. Dus zo, zo en als je die rond, nog een keer rond, verschillende, alle correcties die wij doen. Steeds met elke correctie hebben we uh, meer ruimte gevuld binnen die rond. Van mijn, van mijn, wat, wat ik moet doen om mij in absolute volmaaktheid te brengen. En dat onder mij, dat voel ik die plaats van mal goed, de malgoed, niets aan te doen. En dat is ook niet, niet iets fataals of iets zoals men dat in het algemeen denkt. Dat, oh, maar toch wel de zonde blijft hangen, et cetera. Dat is toch wel dat eerst, de eerste zonde, et al, al die comedie, religieuze comedie. Absoluut niet. Ik moet alleen weten dat, oké, okay, er zijn wel dingen die niet... waar ik voel dat het dood is in mijzelf. Het geeft... De mal goed, de mal goed, die geeft mij het gevoel dat de dood daar is. Maar ik moet wel weten dat juist daar de plaats waar dat als dood ervaren wordt bij mijzelf, dat daar komt juist, na, de, na alle correcties bij de Gmarticon, daaruit juist komt, daarin zal juist komen de, de absolute volmaaktheid in de Gmarticon. En dat geeft mij al dan... De kracht om door te gaan. Eh, waarom? Dat voel ik nu zo. En uh, ook dan heb ik ook altijd de, uh, de methode die mij zegt dat niet zitten in de linkerlijn, alleen eventjes zitten in de linkerlijn, niet blijven in de linkerlijn zitten. In de linkerlijn ervaren we die vierkant steeds. Steeds die vierkant ervaren we dat. Hij zegt het vierkant. Natuurlijk, omdat alles is wat geschapen is, is vierkant. Dan ga ik naar de rechterkant. Naar de rechterkant betekent dat ik kies voor iets wat als, als rond is. Betekent, wat betekent rond aan de rechterkant? Niet de rond wat echt gecorrigeerd is. Want het is daar, als ik naar rechts ga, vluchtig eigenlijk van mijn werk. Het is nodig. Maar ik ga dan naar rechts, betekent niet vluchten, maar dat is één een, een kant van de medaille. Maar het, het voelt wel net als rond in de rechterkant. Grijp je? Het is, het is wel, als het ware, eh, in de linkerlijn hebben we die vierkant steeds, gevoel van de vierkant, hoekig. Maar in de rechterkant, als je in de rechterkant kom, dan niet ik ben die, die rond wordt maar ik verbind me dan met rechts, met, met licht in de rechterkant. Ik ga me dan omhoog, omhoog doen als embryo. En dan voel ik het licht. En licht is wel rond. Het is niet mijn, mijn resultaat maar van mijn werk dat rond is. Want als ik dan straks weer ga naar links dan voel ik weer re, re, vierkant, Begrijp je? het is niet mogelijk, in de linkerkant voelen rond, in de linkerkant voelen we werk, He, werk wat we doen, en maximaal wat kunnen we doen, voelen in de linker, linkerlijn, is, is vierkant, He, het kan ook zijn, het begint altijd met een puntje, ja, het begint met een puntje, dan twee lijnen, puntje betekent alleen als Aguiut uh, 0, dus dat ik me tot ketter maak, dat is een puntje. Ja? Als ik dan al kli ketter gecorrigeerd heb, dan verkrijg ik het gevoel dat ik een lijn heb. Ja, dus twee punten die met elkaar verbonden zijn, dat is al een, een zekere vormgeving af aan mijn correctie op dat moment. Als ik nog een kli corrigeer, bina, dus dan is het gogma betekent. als ik gogma gecorrigeerd heb, dan heb ik een, een lijn, ja, een lijn heb ik, niet een puntje, als ik alleen maar ketter gecorrigeerd heb, of corrigeer ketter, dan ben ik dat, heb ik alleen maar een puntje, dan is het, ben ik alleen maar verbonden met, uh, met, uh, met de hogere traptreden, iedereen ziet het, als ik al, Glee gecorrigeerd heb, dan als we dat gewoon vergeleken met die, met die figuren of met die stadia van de correctie, dan is het, in de hoogma is net of ik twee al een lijn heb, dus ik heb al twee, twee puntjes heb ik al gecorrigeerd. Dat betekent, dan heb ik twee nu al rechts en links. En in, in de bina, wanneer ik dan de derde als alsof de bina heb, dan betekent dat ik drie hoeken al heb. Dat ik heb rechts, links en eentje hoger. En wanneer ik dan tot de vierde stadie maar goed ben gekomen in de bepaalde correctie, dan heb ik een vierkant. Dat is het maximum wat we kunnen doen. Dat is even als neven aspect van wat we leren van die twee shabbaten. Твой шабац. Рейхл Файфтин. Ниндалин Керколо. В Зеху. Шомер. Увегин. Де Агуля. В Рибуа. Зестин. Да. В Хуле. Кломар. Hevanche igula waharibua. Kliwan zeifentin. Jahat bishop tottai. Nimt saim. Gam ha igula achtin. Bifhinat shamor. Gamor. Haribua. Nu era belangrijk wat je ons vertelt. Dan kunnen we ook dat wat wij over Shabbat spreken, dat is het ja, wat wij hebben nu over de Shabbat. Dat hebben we nu eigenlijk malchut. Spreken we eigenlijk van het toestand van waarbij de malchut komt naar de bina. Dat is het toestand van Shabbat. Dat dus, hoeft niet per se te maken hebben met het Shabbat uh, wat er in één keer per week plaatsvindt. Want in elke correctie heb je ook een Shabbat. Iedereen begrijpt het? Dus in elke correctie, in elke dag, bestaat, zo bestaat zoiets als Shabbat. In elke dag bestaan zeven dagen, zeven dagen bestaan ook in één dag. Het doet er niet toe welke dag. Natuurlijk, elke dag heeft zijn eigen kleur. Maar in elke dag hebben we dat, in elke uur hebben we ook weer Shabbat. Daar hebben we ook gesproken daarover. Betekent dat wij die twee dingen hebben. Dus in elke correctie hebben wij dat. De toestand van Shabbat is een soort. Uh, in elke correctie hebben wij dat. Let op. Vijftien. We zeggen hoe Shomer. En dat is wat de Zohar zeggen. Wat ik wil zeggen dat wat wij leren is.euwer. Is van toepassing tot elke toestand waarin wij we werken. Dat is belangrijk omdat steeds. Uh, in de gaten te houden. Het is niet iets dat het één keer gebeurde. Of we het leren ergens daar. Shabbat of dat. Het is alles toepassing. Op alles wat we leren. Is niet aan de tijd. Uh, verbonden is. That is dat is belangrijk. daarmee bereiken we die agul. Die rond in onszelf. Uh, 15, we zeggen, hoe zou en dat is wat hij zoger so zegt, probeer volledige concentratie, alles geven, doe er niet, hoe, wat het allemaal in, in bij jou omgaat om in jezelf, geef absoluut alles van jou, de hele bedoeling is om, hoe grotere concentratie kan je opbrengen, doe, hoe sneller kom je tot jou rond, tot jou, kom je rond, dus we zijn ons zo dat is wat hij zegt. Ovaginde ja, gula, igula, varibua da, en vanwege die rond en die vierkant, zestien, vyhule en so klomar. Klomaar, dat wil zeggen. Kievanse ja, igula varibua, klien ja het, let op. Aangezien de rond en de vierkant zijn samengevoegd in shaptotai in het woord mijn shabaten, zoals in de Torah staat geschreven. Ja, maar staat geschreven, uh, uh, we shaptotai tishmroe, staat geschreven, mijn shabaten zult gij naleven in het woord tishmroe van het woord. Uh? Weet shabtotai. We shabtotai, ja. Ik ja, ja. heb het niet gezegd. Oh, weet Tishmaru. En mijn Shabbaten zult ge uh, naleven. En naleven, dat wordt, bestaat ook het woord sh, Tishmaru, Shamor. En Shamor betekent wak over mijn Shabbaten. En dat is a, zeer belangrijk. Waarom moeten we waken over Shabbaten? Shabbat is, a, is al zit geen, geen klipoot op Shabbat. Ja, waarom moeten we toch waken over Shabbat? Dat is letterlijk wat hij ons vertelt. Uh, aangezien uh, de, rond, rond, de rond en de vierkant sa zijn samengevoegd in totai in die twee Shabbaten. Ja, die waar wij dienen te waken volgens dat vers Nim tsaim gamma de egoula bleek dus dat ook de mochin van de rond 18, difinaat, chamor, kmoaribo, die zijn in het aspect chamor, waken, zoals de vierkant. Wat betekent dat? Nog een keer, iedereen begrijpt het? Dus, kijk, we hebben nu mochin. Mogen die ontvangen worden, zoals we bij daarvoor geleerd, Mogen die ontvangen worden in de Mahut, die, die steigt op naar de Bina. En de Mahut is vierkant. Ja, de kwaliteit van de, van de Mogen is vierkant. En, en de Mogen van de Bina zijn rond, betekent hebben ze geen... niets met klipot te maken, etc., helemaal rond. Hoe kan je dan als je twee bij elkaar brengt? Ja, maar goed brengt naar de, naar de uh, bina. En maar goed is de lagere Shabbat. Als je brengt de lagere Shabbat dat vierkant is, naar de hogere Shabbat, die rond is en die volmaakt is, dan... We hebben wij twee Shabbat Shabbatot, twee shabbat Tide, dan hebben wij mijn Shabbat, en die jij moet waken. Waarom is dat? Omdat de, in die samenstelling van die twee zit wel dat de onder, onderste Shabbat, die is verbonden nu met de hogere Shabbat. Natuurlijk brengt die met zichzelf zijn rishimot mee. Iedereen begrijpt het? de Malchut, die komt naar de bina. Natuurlijk, als die malchut komt naar de Bina, of de lagere Shabbat komt naar de hogere Shabbat, wordt die als hogere Shabbat. Als. Maar je kan zichzelf niet verlochen. Malchut komt naar boven, die wordt als Bina. Maar zij neemt met zichzelf mee natuurlijk ook de Rishimot van haar. Alleen die zijn als het ware. ...onmerkbaar. Waarom onmerkbaar? Goed opletten. Als dit maar goed is, hier vertel ik dingen gewoon tussendoor... ...dingen die bijzonder belangrijk zijn, die zijn geestelijke... ...de geestelijke mechanismen breng ik door, over. Als een lagere steegt op naar een hogere... ...welke beweging maakt een lagere? Van beneden naar boven? Dan... Ook de dienst die van beneden naar boven getrokken worden, die slaperig, die zijn als het ware op, op non-actief worden gesteld. Waarom? Goed opletten. Dus ik vertel ook tussendoor de belangrijke mechanismen hoe dat werkt, het geestelijke. Dus wanneer wij ons naar boven, wanneer wij ons verkleinen, ons wens. Ja, wat wij doen, uh, massage verdunnen. Dat is ook wat, wat mal goed doet. Heel, dan, natuurlijk Malgoed heeft alle genie mee en alles, maar omdat Malgoed nu op weg is, naar de correctie, op weg is, om zichzelf te verkleinen, heel, dan de dynie kijken waar naartoe, als het ware, die samen die kijken ook omhoog, dan is het, dan de dynie, als het ware, kan uit de partsoef, be bewijzen van spreken, en dan is het dienim worden als niet, niet werkzaam. Dienim alleen zijn werkzaam let op wanneer zij van boven naar beneden kijken. Dan wel, maar wanneer is het van beneden naar boven is, dan zijn zij net als Rishimot, oké, okay, zij gaan alles wat gaat van beneden naar boven, toch wel dienim. Maar dat zijn de dienim die de malchut goed uh, aan de dag legt. Maar omwille van correctie, ja of niet? Malgoed gaat omhoog, waarvoor gaat ze omhoog? Omdat zij wil, zij wil zich met een hogere in overeenstemming brengen. Daarom gaat zij zichzelf verkleinen. En daarom haar dieniem zijn ook niet worden, niet gevuld. Niet gevoeld, sorry. Begrijp je dat? Dus hoe hoger, zij gaat naar boven. Dus zij gaat, let, let op, dus die Malgoed, die steekt op naar de bina en omdat zij stegen naar de Bina is, en zij gaat naar een hogere positie, neemt ze natuurlijk haar overal haar Shemot mee, ook ok Dinim. Maar die zijn, als het ware, non-actief. Maar wanneer zij komt naar de Bina, natuurlijk, de Bina voelt die Dinim. Eigenlijk, de Bina kan niet, de Bina, omdat zij de Malchut kwam, kwam nu naar de, naar de Bina dan de bina natuurlijk wordt anders. de bina wordt niet beschadigd door de malgoed natuurlijk, dus de bina zelf niet maar dat stukje van de bina dat overeenkomst in overeenkomst kwam met of stukje, stukje malgoed dat in overeenstemming kwam met de in overeenkomst naar eigenschappen kwam met de bina daar zit natuurlijk, zitten natuurlijk gemeenschappelijke dingen bij, waarbij ook natuurlijk de bina voelt die geniem die, die ook de malgoed mee had genomen naar boven. Kijk, dat is ook net zoals bijvoorbeeld in onze groep wat wij leren hier in Amsterdam. Kabala leren, ja? We hebben besloten een jaar of drie geleden om geen mensen meer aan te, aan te nemen hier. Dat is een belangstelling natuurlijk. Is er wel. Waarom niet? Wij willen een hoger niveau, steeds hoger niveau, tijdelijk of niet? Als wij zouden mensen hier nog meer laten komen, iemand zit al de vierde jaar, en de vierde jaar, de andere komt weer opnieuw, dan samen met hem komen ook die niet, ja of niet? En dan moeten wij veel aandacht aan hem geven, et cetera. En dan is het, de kwaliteit natuurlijk zal, oh, uh, niet kwaliteit, maar iedereen zal dan natuurlijk last van hebben, toch wel dat iemand nog, binnenkomt en die dan weer moet moeten we hem weer bijbrengen etcetera et cetera. dat is niet nodig omdat iemand kan gewoon dat doen als iemand wil die kan het doen via internet of zo dus maar hier in de klas doen we dat niet meer duidelijk het principe hoe dat werkt en nu gaan we terug naar de zoger hij zegt nu uh, nu is het zo dat die beiden zijn samengevoegd tot elkaar bij elkaar, en dat blijkt dus nu 17, dat ook de morgen van de Igula, morgen van de rond, oftewel de hogere Shabbat, bevindt zich in het aspect Shamor, kmoar ribua, bevindt zich in het aspect van Shamor van waken en waken, dat is het eigenschap de eigenschap van de malgoed ja, of van de vierkant, als het vierkant is, dan moeten we waken waarom moeten we waken? omdat het vierkant is omdat daar zijn de mogelijkheid is van de klipoot, etc. daarom moeten we waken en de binnen, omdat zij is nu samengevoegd met de, met de vierkant, binnen haar zit de vierkant Daarom, uh, en dat is dan het aspect van chamoor van uh, waken. Zoals so, de ribo, zoals de vierkant. Dan verkrijgt de rond de eigenschap ook, ook eigenschap van de vierkant. Je moet het zo zien. Je hebt ook rond en binnen hem heb je dan vierkant. Dan natuurlijk dat de rond is nieuw. Heeft in zichzelf vierkant en je moet ook rekenschap houden met de vierkant. Een vierkant heeft ook zijn eigen eigenschappen, duidelijk de vierkant. We afval, P 18 nadat de Heel erg voorzichtig. Probeer die verbanden te leggen. Steeds van binnen te kijken de verbanden. En steeds proberen dat in het algemeen en in het bijzondere. Al het algemeen en het bijzondere. Um, in te zien dat dit alles wat we spreken, is geldig voor elke beweging, elke geestelijke beweging die we maken. We afvalpijssen amoor neigend in, more, alpijnad in, ugewul, schetsrich, schrijven liezer meer, minder punt. 18. Uh, we afwilpien en, on, en ondanks het feit dat het woord dat het woord voor waken. 19. Morel leert of verwijst naar genadien, naar het aspect dien en begrenzing. Gwoel is begrenzing. Schetsriechin, Risham Hermimenu, dat men dient waken daarover. Eigenlijk, over elke begrenzing. Wat betekent begrenzing? Wat betekent dien en begrenzing? Dien en begrenzing betekent dat er tekort is. Ja of niet? Dien. Dien betekent tekort. Ook begrenzing. Begrenzing betekent ook dat. Wat? Simpson. Ja of niet? Begrenzing is simpson. Daarom is er geen begrenzing in de rond. Maar in de vierkant is er wel een begrenzing. Over Sot Igula. 1 bo 21. Kmosher katuwle halan. Mikol makom. Mito hitkal luto kehada 22. Bashabbat de rebuah. No, he, no heget gamba igula behinat 23 vintach shamor. op wat je ons vertel. Twintach. Uva Shabbat ila a en in de hochere Shabbat. Of te wel bina. Shigu sot igula die het geheim of het in de sensi igula is of rond is. Eén bood daar is geen dien. Ja, in de binaar zegt hij dan, er is geen dien. In de... Ik mocht het overleggen, zoals, zoals geschreven zal worden bo, onderaan. Nicole, makom desalniettemin, de men toch. Maar toch, het kaltoke hadden, omdat die als één is, samengevoegd in de, samengevoegd in de Shabbat van de Ribua in de Shabbat van de Vierkant, oftewel de, de Malchut, nu heget gamba i gulab Shabbat, Shamor, is van toepassing, ook bij de rond, het aspect Shamor, het aspect van Waken. Begrijp je het? Om dat, om dat de, om dat de Malchut of de Lachere shabbat, of, vier, of the de vierkant, is opgestegen naar de hogere shabbat, of the of the, of the binnen, of rond, dan wordt natuurlijk ook de full natuurlijk de rond, of de hogere shabbat full de dinim mee, full de dinim uh, van de Lachere shabbat. Welke lagere wordt ook dan de hogere Shabbat, ook dan heeft het verkregen het aspect shamoor, waken. En dat is geweldig waarom, hoe dat geschreven staat. In dit vers, in het orafen. Het shabbat tijd is maar mijn Shabbaten moet je waken over mijn Shabbaten. Hoe kan je dan anders begrijpen dat? Hoe kan je waken over Shabbaten? Shabbat is al geen klipoot en zo. hoe moet je dat waken, waarom moet je daar waken, en toch, er zit wel, daarom zit het wel, omdat daar verbonden is de lagere Shabbat, daarom moet je daarover waken. En daarom is het ook dan, aan de vooravond van de Shabbat, vrijdagavond is, begint Shabbat als vierkant, hè? want dat is maar goed, en die wordt verbonden, volgende dag, tegen de volgende dag, tegen de sabbatmiddag, wordt hij dan tegen de sabbat Shabbat, uh, ochtendgebed, tegen de Musaf tegen de het aanvullende gebed. Komt tegen het aanvullende gebed in, ochtend, in de ochtendtijd, Musaf heet het, dan uh, komt de Malgoed al tot de Abu Yimah, Dat is de toestand wat hij ook nu uh, bespreekt en toch is het wel daar nog steeds waken 24 en alleen op de, in het toestand van Minga, in het toestand van de middengebe, het middengebed dan stegen zij beiden nog zo'n stegen op naar Arigampien nog eentje hoger en daar heb je geen gevoel meer van waken, maar dan daar zullen we zien of hij daarover ook is. Dat is, ja, tegen de meer. Nee, dat had ik niet. Tegen de, tegen, tot de Arihantin. Tot de Arihantin komen ze. 24. We zullen zien. De ha, shabbat, ilaha. Hocha, loit, kalil, Bashamur. Hij zegt, maar. Het is toch zo dat de hoge Shabbat zelf is niet ingesloten of niet samengevoegd uh, in shamor in het waken. Dus de hoge Shabbat zelf is niet, heeft niet de eigenschap van waken. Daar hoef je niet te waken, de hoge Shabbat zelf. Leidlijk. Het is rond, daar zit geen, uh, geen element van. Uh, eigenschap van Shamor Shamor waken dat is alleen maar goed, daar moet, moet, moet je over waken, 25 en daarom is het ook, wij leren ook dat uh, vrees en liefde, zie je dat ook vaak wordt er gesproken, vrees en liefde ja of niet, ontzag en zonder vrees kan geen liefde zijn religieus en religieus, religieën weet het ook, spreken het ook daarover, maar ze begrepen niet hoe dat zit in elkaar. Want religieën hebben iets genomen van het heilige, en hebben dat geplakt aan heidens. En ze hebben een religie van gemaakt, verschillende niveaus. Maar ze kunnen niet uitleggen hoe dat komt. Natuurlijk proberen ze in dat moreel, en allerlei moraal, et cetera, bij te brengen. Maar het is, niet, het is geen bevatting. Maar nu zullen we dat wel leren, hoe dat zit in elkaar. Vrees en liefde. Vrees, dat is malgoed. En daarom wordt malgoed altijd genoemd als vrees, hiera. en bina is liefde. Nou, dat is, de hele bedoeling is om de malgoed te brengen naar de bina, Malgoed, de vrees, vrees brengen naar liefde. Maar, wat wordt het dan? Liefde is net als rond. En, Vrees is vierkant. Vrees is, is opbouwend. Zonder vrees kan, kan je geen liefde hebben. Het is geen liefde zonder vrees. Men kan niet komen tot absoluut onmogelijk is om te komen tot liefde zonder door te komen via vrees. Via, hoe, kom hoe, kom, hoe, kom, hoe kom jij? Hoe kom, hoe kom je naar de binnenaar zonder eerst binnen te komen naar de malgoed? Via de malgoed, kom je tot de bina, of niet? Er is geen plaats, geen manier om te komen tot bina, zonder via de weg van de malgoed. Eigenlijk. Dus, via vrij, zonder vrij, is het mogelijk. Heel? En die malgoed, die wordt dan omringd door, door, door klipoot, etc. Dus, je moet er heen doorheen, doorheen komen, dus uh, en daarom is vreis is altijd uh, noodzakelijk iets om te komen tot liefde. Niemand kan komen tot liefde zonder vrees. Dus je moet het wel begrijpen dat, dat het inher inherent is. Liefde is pas als resultaat van het werk. En werk eerst, dat is de mal goed. Zon, dat is de wereld, moet je door de wereld heen komen. Ja, wereld wie is wereld? pin, en ook wat? Ja of niet? En dan komen we tot de, de Bina. En de Bina eigenlijk is de toekomstige wereld. De toekomstige wereld, dat is het gevoel wat men krijgt van de Bina. Waarom is het toekomstige wereld? Waarbij het is rond, het gevoel van rond. En onze wereld is vierkant. Omdat de zon is vierkant. Dus alles kan je dan daarmee wat wij leren. Wat ik bedoel daarmee wat we nu leren, is niet alleen Shabbat, hoger Shabbat, lager Shabbat, maar alles kan je daarmee verbinden. De verbinding eigenlijk de cruciale verbinding waarvoor de wereld, waarmee de wereld gemaakt is. De partnerschap tussen Midat Rachamim with Deen, tussen de eigenschap van barmhartigheid en Dien. Daar gaat het om. Dat moet als leidraad, als, ja, als rode ja, leidraad moet het uh, doorlopen door al jouw studie. Alles wat je doet moet je weten dat dat is het mechanisme. Dat is de grondslag van de wereld is zo gemaakt. Hoe voel ik mij niet zo goed? Voel ik dit, voel ik wat dan ook? Dan betekent dat ik op dat moment die verbinding in mijzelf niet heb dan betekent dat ik me ellendig voel, of wat dan ook. Dat komt omdat ik die verbinding niet heb gemaakt. De wereld is gemaakt door die verbinding van die twee. Ja, met dat de eigenschap van dien, het is geweldig, niets verkeerd is daaraan, het is heilig. En de eigenschap van barmhartigheid, en die moet ik in verbinding brengen met elkaar. En verbinding betekent niet dat ik alleen maar barmhartigheid ga ervaren. Alleen rond, in rond ga zitten en ga ik dan nirwana ervaren. Nee, in die rond moet ik wel, op de achtergrond van die rond, binnen die rond moet ik wel ervaren de vierkant. De vierkant is vrees en de rond is liefde. Maar goed, en de bina. Dus verbanden leggen. Leggen alles wat die verbanden, wat ik jullie vertel, je kan zoveel so meer zelf invullen door je eigen werk doen. Dat is wat hij zegt, dat En nu zegt die de haar shabbat. Kijk nou, zeg die de hoge shabbat heeft toch de hoge shabbat zelf is toch niet ingesloten, of niet samengevoegd tot, in shamor, in, de, in het waken, heeft nog geen waken, op zichzelf genomen, de hoge shabbat, heeft niets te maken met waken, dubbele oh. punt, 25, absoluut, absolute concentratie, hier is het, dingen waarbij je die verbondenheid kan leggen, waar we het over hebben, Nihlal bazahor, zesentwintig. Velo, bazahor. Ki malka ilaa bazahor is taim. Zevenentwintig. We bo, b'hinat, din, klal. Scheihye, raui, lomar, achtentwintig. alav shamor. En hier zegt hij iets geweldigs. Uh, ik zal even een kleine introductie geven. Er staat geschreven: Shamor was achor bij die boeren. Ook bij de Shabbat moet het zo zijn. Ook de Torah was gegeven. Dat is echt paradox wat, wat men niet begrijpt. Iemand die leert de traditionele Torah, kan niets daarvan proeven. Ze praten daarover, maar ze kunnen dat niet proeven. De Torah werd gegeven in de wereld Absoluut, vanaf de wereld Absoluut. En de Torah werd gegeven op de manier waarop gezegd werd dat: werd gezegd in één stem, in één uitspraak: werd gezegd, Shamor v'zachor. Achor. eh, uh, Waken en herinner je jezelf. Maar dat is dan in, in één uitspraak werd gezegd. Dus niet verdeeld in tweeën. Duidelijk. Dus in twee, twee dingen werden gezegd in één uitspraak. Dat betekent, in het is er geen. En dat is wat wij leren nu. Kunnen wij dat nu begrijpen hoe dat zit in elkaar? Dus. Staat ook over de Shabbat geschreven. dat Shammor uh, we zachor. Shabbat ook moet je dan waken over Shabbat. En herinner je de dag van Shabbat. En dat staat dat when, wanneer dat gegeven was. Was de Torah in Shabbat. Dat Hashem heeft het in één adem heeft het gezegd. In één uitspraak heeft hij dat gezegd. En het is absoluut Onmogelijk. Ik heb geprobeerd dat uh, met de traditionele Torah je kan leren dat al je leven, 3000 jaar, ik kan het niet uitkomen. Maar wat we hebben nieuw geleerd, kunnen kan wij we dat wel doen. Alleen door, door half of ofzo. Want beide zitten dan in die, in die twee Shabbaten. Ja? Die beiden, Shamor en Zachor. Zachor betekent onthoud. Ja? Betekent Zachor van het woord Zachar mannelijk betekent de hogere wereld, ja, ook Bina, Mi, de naam Mi, zoals we hebben dat geleerd, en de lagere betekent, en de shamor waken, dat is malgoed, lagere wereld, of malgoed, en die moet je verbinden met elkaar, ineenmakende, herinner jezelf, het betekent iets wat, uh, zullen we zullen dat leren, dat het chassadim is. Dat het barmhartigheid is. De kracht van barmhartigheid is. En waken betekent de dienium. En die moet je verbinden. En dat is wat ook. Uh, wat hij ook ons vertelt. Let op. 25. Ki shabbat a Atsmu. Want de hoger shabbat zelf. Nihlal bezachor. Let op is samengevoegd in Zachor, in het woord Zachor, wat in de Ora staat geschreven, in, in herinner je. We loben Shammor, en niet in shamor en niet in het waken. Hoge Shabbat heeft niets met waken te maken, het is alleen maar verbonden is met het eerste, het eerste, het eerste woord dat gezegd werd, Zachor, herinner je? die uh, Malka ila a. Bezahor is taim. Want de hoge, de hoge koning, hij bedoelt op de Bina. is taim die eindigt op het woord zahor. Wat betekent zahor? Op het mannelijke. Het betekent op het, op het geven. 27. Met andere woorden herinneren, of wat hij zegt, Zagor is het geven. En Shamor is waken, is uh, eindstation als het ware, is wak om Zagor betekent doen en waken betekent niet doen. Die twee werden in één adem uitgesproken. Waarom? Die beiden zijn verbonden met elkaar. Doen is rond en niet doen is vierkant. Als je het goed begrijpt zal je zien de eenheid, absolute eenheid tussen de geboden en verboden. Je zal zien dat beiden uh, eigenlijk maken deel uit van uh, de volmaakte wereld. Dat is dan rond. Dat is dan geboden van uh, doen, Ge geboden, en de vierkante zit in uh, in de in het rond, dat is dat zijn de verboden. En naarmate de mens zichzelf corrigeert, ook heb je geen verboden meer. Verboden heb je, heb je nodig alleen voor. Verbod heb je alleen nodig voor iemand die nog onderhevig is aan het overtreding. Overtredingen. Maar als iemand al gecorrigeerd is, dan, heeft die, dan, heeft die, dan hoeft hij niet eens te lezen. de, de zeg hè, De verboden. Hij hoeft die niet eens aan de, de, de, het, wetboek, het wetboek van strafen, etc. Die, die hoeft die niet eens te lezen, want... Uh, het zit bij hem al ingebakken dat hij zal niet zondigen. Ja, dat zei dat hij dan, dus dan heb je het niet meer nodig, dan wordt het net als rond. Maar rond is natuurlijk ook beïnvloed door die vierkant. De geboden zijn wel nodig, maar wel op de achtergrond van de verboden. En omgekeerd. Maar daarom werd het de Torah gegeven in één adem betekent in één woord is het uitgesproken. In het siloet is het niet nodig om twee. Het is in één keer alles werd gezegd. Betekent de eenheid. Dat is wat hij zegt ons. Ki Malka Yilav van de hoge koning Bazarhor is staan is stult op de zachor, op het mannelijke op de rachamim, op de barmhartigheid. Dat is barm, barm, barmhartigheid. 27. We één bokje naar din klaar en die heeft absoluut geen aspect din. Shigeru oei, Lomaralov, Shamor dat het zo, uh, de dat dit zo uh, geschikt zijn om daarover te zeggen. Shamor, wak, ja, wak. Je hoeft niet het hoeft niet wordt, wo hoeft niet gewaakt te worden over de hoge, de hoge koning, over de bina, hoef je niet te waken. Kie een shamor nog hek graag bij nukwa. Let op, want shamor het waken is van toepassing alleen bij nukwa. Kijk wat, niet eens bij de zeeranpien, alleen bij nukwa. Want zeeranpien is chasadim. Wie moet je, daar vaak valt niet te te, te, te te waken, alleen de nukwa, daar moet je waken. En die noeken, dat is wat we noemen vrees. Andere woord is jira. Daarom, daar, duidelijk. En daarom zegt men ook dat men dient hiera, uh, shamayim zijn. Omdat men dient vrees hebben voor de hemel. Vrees dat is die mal goed. 29. Vrees komt door de vierkant. Door de vierkant van de toestand. Als we zien, de rol, als we ervaren rond. Al is het maar een toestand dat ik in de rechterlijn zit. Dan heb je geen vrees. In de rechterlijn voelen we geen vrees. Daarom, daarom uh, de wijzen zeggen of geven ons een advies om het, het merendeel het van de dag te verblijven in de rechterlijn. En het doet er niet toe of, uh, of iemand van zijn natuur. De ziel daarvan is meer leun naar rechts, de andere meer naar links. Er zijn mensen die bijvoorbeeld, die Gwora, die waar, waarvan de eigenschap Gwora is, doet er niet toe. Dat is het, de, grote fout, de grote fout die men maakt. Dat als iemand in Gwora, iemand heeft, heeft de kracht van de Gwora, zijn, zijn ziel is van de kracht van de Gwora. En die dan gaat gebruik maken van zijn natuurlijke neiging. Wat gaat hij dan doen? Gaat die wetenschap, gaat die allerlei, gaat die geweldige kracht. Die linkshandigen, die links, links, links bedoel ik, mensen die Gwora als hoofdeigenschap uh, hebben, die hebben een enorme kracht. Maar ook enorme gevaren die dan uh, schuilgaan. Dat zij, ze kunnen alles doen. Ze kunnen geweldige congressen, alles kunnen ze organiseren, ze hebben goede zaken, mensen, etc. Maar het, het gevaar is dat zij gaan door en door en door. Ze willen nog meer en meer en meer. Net zoals Essa. Het is een eigenschap van Essa. In plaats daarvan moeten ze. Iedereen moet het zorgen. Daarvoor doet er een toeval. Welke zielsoort iemand heeft. Je moet zorgen. Dat staat er geschreven in, de, in de, de, de wijze, zeggen ons. De Torah geleerden. Dat, dat de mens moet zorgen dat zijn rechts. Overhand heeft aan zijn links. En dat is de hele clue. Maar als je steeds oplet daarover, daarover, dan word je altijd gered. Van jezelf. Van jezelf, eigen, eigen dienium, et cetera. Het is niet goed om steeds in de dienium te zitten. Het is absoluut verkeerd wat de mens doet. Steeds naar de rechterkant te komen... De rechterkant moet altijd overhand hebben. Qua tijd, qua intensiteit. Altijd de rechts moet. Want in de rechts dat het gevoel is van rond. En dan nu en dan per dag. S avonds of zo, so, wanneer je rust hebt of zo. So. Wanneer je veel kracht hebt in de rechterlijn. Van chassadim. Dan kan je ook naar de linker gaan. Dus in jouw rond zijn van de rechterkant ga je dan ervaren vierkanten. Amnám 29 vintech mikhenat mashe shabbat ila'ani laal, ba shabbat dertachatachton nog het shamor beter wij hou jachet, lo einen dertach ba shabbat elyon bifnayat smoleto Let Bijzonder belangrijk, want dat is ook dat werk wat wij doen, rechts en links, kan je ook zo zeggen, rechts en links. Je kan ook zo zeggen dat links is vierkant, links is mal goed, en rechts is bina. Want zeer en bin, recht, rechts is net zoals bina. Let op, 29, amnam echter, mifkinat masha shabbat ilaha. Vanuit dat aspect, dat de hoge shabbat, let op, Oftewel, binnen. Nihlalba Shabbat atachton is samengevoegd met de lagere Shabbat. Oftewel, malchut. No hek, Shamor beterwij hoe jaagt let op. Is Shamor, is het waken van toepassing bij beiden. Is geldig voor beiden. Aval loba Shabbat e leon bevnet bij, Shabbat zelf, bij de hoge Shabbat zelf op zichzelf staande. De hoge Shabbat zelf kent geen shamoor, geen waken. Maar omdat die beiden bij elkaar samengevoegd zijn. Dan natuurlijk dat ook de hoge ervaart ook. Op zichzelf niet, maar vanwege, vanwege de dochter die. Uh, of ja, de zoon of de dochter, de Noekwijze dochter, opgestegen naar, naar de Bina. Net zoals in onze wereld. Mama heeft het geen, geen probleem met, met wat dan ook. Zij is goed ingericht. Papa verdient centjes. Alles is, er, alles is bij de hand. Alles is al geregeld. Een villa en dat en alles is een, een jacht. En alles, in rekening, alles, voelen ze zich goed, en mama is goed, maar de dochter die dan komt bij haar op bezoek, en die zegt, nou, ik heb daar een probleem met de relatie, en dat, en dat is niet goed, en dat is niet goed. Natuurlijk, de mama, die ook, het is niet een probleem van de, problemen van de mama, ja? Zij heeft dat, ze hoeft niet te waken meer, mama, maar de dochter moet wel waken. Want er zijn overal, overal heb je daar voor wie je moet waken, dan is het. Dan de, wat doet, doet de mama dan? Zij zelf hoeft niet te waken, maar omdat de dochter op bezoek is in uh, het weekend. Dan de mama is ook natuurlijk wordt beïnvloed door. Alleen door de verhalen van de dokter, van haar. Wat zij daar meegenomen had naar haar moeder. Dat is natuurlijk ook. Maar het, zo moeten we ook zien. Kleinder.